8 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij ING gaan duizenden banen verloren. In Nederland zijn het er 2300 van de 15.000. In België verdwijnen er 3200. Dat zijn er 4 op de 10. In totaal verdwijnen bij de nieuwe reorganisatieronde bij ING 7000 banen. Topman Hamers zegt dat het goed gaat met ING en dat de reorganisatie nodig is om het bedrijf nog sterker te maken. De wapenstilstand met de FARC blijft van kracht. Dat heeft de Colombiaanse president Santos gezegd in reactie op de uitslag van het referendum over het vredesverdrag met de FARC. Een heel kleine meerderheid van 50,2% stemde tegen het akkoord met de guerrilla beweging. De regering gaat nu met de FARC in overleg over de uitslag. President Santos zei dat hij zal blijven werken aan vrede. Agenten hebben geregeld last van fouten in het nieuwe navigatiesysteem in politieauto's. En daardoor gaat kostbare tijd verloren, meldt het AD. Het apparaat geeft onder meer onlogische routes aan en de schermen lopen soms vast. De problemen zijn bekend bij de korpsleiding van de nationale politie. Allochtonen worden vaak ten onrechte staande gehouden door de politie. 40% van de controles die agenten doen omdat ze criminaliteit vermoeden valt niet te rechtvaardigen. Blijkt uit een rapport dat later vandaag verschijnt. Een op de drie onderzochte controles is gebaseerd op een vermoeden van de agent dat er iets aan de hand is. Volgens de onderzoekers zijn agenten zich te weinig bewust van de impact van een controle. Bij een overval op realityster Kim Kardashian is voor miljoenen aan juwelen buitgemaakt. De Amerikaanse beroemdheid werd overvallen in haar hotelkamer in Parijs. Kardashian werd door vijf mannen in politieuniform bedreigd met een vuurwapen. Ze werd opgesloten in de badkamer. Volgens de Franse politie is ze niet gewond geraakt. Het weer, de buien trekken in de loop van de ochtend het land uit. Geleidelijk op steeds meer plaatsen zon en het wordt een graad of 18. Morgen droog en zonnig, opnieuw zo'n 18 graden. Vanaf woensdag wordt het koeler. Dit is Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits met enkele files met veel vertraging. Op de A2 Eindhoven-Utrecht een half uur vertraging over 15 kilometer... tussen afritzien Michels, gestel en Waardenburg. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Beest en Knoopend-Everdingen, 5 kilometer. A4 Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Ketelplein, 4 kilometer. 14 kilometer op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen Delft en dorp door een kapotte vrachtwagen. Op de A6 Lelystad richting Muiden, 9 kilometer file... tussen Almere-Stad en Knoopend-Muidenberg... Ongeluk op de A7 Den Oeverzaandam tussen Abbekerk en Purmerend Noord, 8 kilometer. A9 Alkmaar richting Amsterveen, 10 kilometer tussen Knoopend Kooijmeer -Koo en Knoopend Beverwijk. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Maandenbroek en Maasbergen, 6 kilometer file. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zevenhuizen en Nootop, 10 kilometer stilstaand verkeer. Na een kettingbotsing zijn drie rijstroken dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 With an annoying smile When I saw that girl upon your arm And knew she'd find your heart With a fatal charm I said, soul boy Let's hit the town a hey boy And what's with the frown But in return All you could say Was "Hi, I dodge Meet my fiancé Guns, guns Heavens on fire Crazy ladies Keep them on their own Wise Guys, guns Realize There's danger In emotional time.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 We can't explain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 now i'll be here till the morning done at the sound of the birds but the sound of the drums go Then you put on my favorite song Now I'll be here till the morning dawn At the sound of the birds Let the sound of the drums go Ja, wat hoor ik nou? Ga je binnenkort een eigen programma presenteren? Is het echt waar? Nee, ik kreeg een uitnodiging ja. van de jongens van het jazzteam... Ja? om op 30 oktober, dus ik kan mij even in alle rust voorbereiden... De, de uitzending van ZFM Jazz te verzorgen. Nou, zoals je weet, ik ben ooit begonnen bij ZFM met dat, op de zondagmorgen met het jazzprogramma. Dus ik zal eens kijken of ik nog een mooie playlist kan vinden uit die tijd...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 at the sunset. Summer will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 Het eerder gehanteerde argument van meer kosten van Amuiden ver ten opzichte van de Hollandse kust komen hiermee dus te vervallen. Maar dat wisten wij al lang toch? K wij wel, wij wel. Hey, hey. En nu uh, Den Haag nog. Volgens mij zit hij van de week naar deze plaat te luisteren. Ja, weet je nog? Ja, ja, ja, ja, ik hou je in de gaten. <hankst> Y ese secreto nan de dividinos, ese secreto Camino por la capa me siente enamorado me siente enamorado Vlecht heb jij noosjes, ik mis jij met bo. Buscando een salida, vive enamorado, pensando su vida, tan fracaste. No, de zon. sin razón. in domina. in Ennamorado Ja, bij dit soort muziek hoort eigenlijk een zonnetje, Albertjan. Ja. Maar die mis we vandaag een beetje. Michel Annamorado. Ja, de plaats die Albert-Jan van de week s'avonds zat te beluisteren. Ik hou hem glad in de gaten. Over het zonnetje gesproken, gaat de zon eraan komen? Via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 movie that I think you like This guy decides to quit it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 Voor je open, Doe het gewoon en maak het maar waar. Je weet hoe het kan lopen, te dus slopen, lopen, lopen. Ja, yeah. als je niks doet, niks doet, dan win je nooit, yeah. Dus geloof in jezelf. Uh. Juist wanneer het lijkt alsof, alsof het niet meer loopt, je kan rennen, rennen, rennen met je hoofd omhoog. Hoe, ho, stuurversnelling. Word er wakker, want dit is jouw droom. Je geeft hoop je geeft hoop, hoop, hoop en dat gaat je...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 Come my way. <laughs> Tú bebé, invita a tus amigos a Destapamos la botella, regla número uno, celulares afuera. Hice un par especial para ti bebé. Nos que mañana tal vez, de pronto no te vea y tengamos un recuerdo sin quien baby menea. Esa señorita sí se bien cuando baila, es que la tiene que ver alucinante. Su ropa se ve radiante, conmigo se le va lo de arrogante. Ahí, ahí, ahí, dale baby Baby, move your body for me, for me, for me. Just for me, baby. All right. I figure 100, 100 and fit it Love how you move, you know that I'm with it Perfect size, I know that you fit it Just let me eat it, you know me not Quit it, pandy the yell like I see and did it, me not want them to watch like in city, full time you run The thing, me talk legit, if you don't come Give me that, woulda be your pity girl. My girl, come me down, want you see something Me want in a life and then waste time Wait. Are you with me free every day Baby, full time, when yeah, you're there for Me mind, so me want en dat is zo mooi hè, dan pakken ze een oude plaats en dan maken ze weer een uh, nieuwe van. De oude singer van uh, Maxi Priest en Klaus uh, to you in een uh, nieuw jasje gestoken. Door uh, Jean-Paul en uh, Make My Love Go. Het is uh, inmiddels 13 minuten voor 3 uur voor goede Goedemiddag.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 So daddark hoor je daar meer over, maar eerst meer Kershaw. And I won't let the sun go down on me. Fuck you, Asia.